8 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Diederik Samsom heeft ook de publieksprijs voor de politicus van het jaar gewonnen. De verkiezing was georganiseerd door één Vandaag. Jan Kees de Jager van het CDA werd tweede. PVV-leider Wilders eindigde als derde. Veel kiezers prijzen Samsoms eerlijkheid en de manier waarop hij debatteert. Dat de PVDA bij de Tweede Kamer verkiezingen 38 zetels haalde... wordt ook gezien als verdienste van Samsom.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 De oudste mens ter wereld is overleden. Dina Manfredini was 115 jaar, 8 maanden en 13 dagen oud. Ze werd in Italië geboren en emigreerde in 1920 naar de Verenigde Staten, waar ze ook overleden is in Iowa. Manfredini kon prima voor zichzelf zorgen en bleef tot haar 110e zelfstandig wonen. Daarna ging ze naar een verzorgingshuis. De oudste mens ter wereld is nu de Japanner Hiromon Kimura. Hij is ook 115 jaar oud.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 Margrethe Rijntjes in gesprek met Gertjan Zegers van de ChristenUnie. Ja, welkom. De maandagen in december en januari zijn we dus te gast bij nieuwe Kamerleden. En vandaag zit ik hier in de werkkamer van Gertjan Zegers van de ChristenUnie. Goedenavond. Ja, welkom hier. Heel even om te beginnen. Samson uh, weer een prijs gewonnen. Ja. De, de publieksprijs bij ja. een vandaag. Terecht. Ja, ja, dat denk ik wel. Tenminste, hij heeft een heel bijzonder jaar heeft hij achter de rug. Uh, enorme comeback. Uh, hij heeft natuurlijk eerst heeft hij het lijnstrekkerschap heeft hij kunnen veroveren. Heeft ja. Hij is uh, verkozen als leider van de PvdA. En daarna een hele goede uitslag. En uh, deelnemen aan een regering. Ik denk dat hij een heel bijzonder jaar achter de rug heeft. Maar ligt dat ook aan hem? Want, hij wordt gerond om zijn eerlijkheid bijvoorbeeld. Is het, hem, uh, is het aan hem te danken? Uh, hij heeft wel het beeld over zichzelf en zijn partij kunnen bijstellen in, in hele korte tijd. En dat vind ik wel knap. Nou, we gaan eens even een beeld maken van, uh, van u. Yeah. Want we kennen u nog niet zo heel erg lang. Uw werkkamer, daar zitten we. Welkom ja. in uw eigen werkkamer, ja, zou ik zeggen. Uh, het is nog een beetje kaal. Ja, um... ik, ik voel me zelf ook nog niet helemaal uh, thuis, omdat wij hier net nieuw zitten. Ja, sinds zijn... september, hè? Ja. Nou, uh, we, zijn... Nee, we zijn pas uh, verhuisd. We ja. Zijn ja, maar, ik ik maar u verhuisd. zit in deze kamer. Ik ja Nee, niet sinds september. Sinds, wat is het? Drie weken. Oh, okay. Omdat wij uh, intern zijn verhuisd. We zaten eerst in een andere afdeling hier. Uh, een heel stuk verderop. Maar uh, omdat dan de ene fractie kleiner wordt en de andere fractie wordt groter... hebben wij nieuwe werkkamers gekregen. Dus deze kamer die was van uh, een groenlinkskamerlid En ja. uh, daar zijn wij uh, drie weken geleden ingetrokken Hij mag nog wat gezelliger. TL licht Ja, dank je. <laughs> ja. Een grijze archiefkast. Ja, nee, het is, het, en, uh, ja, dit is ook de werkkamer van twee mannen. Dus dat is ook, uh, wij moeten nog een beetje extra ons best doen... om uh, dan het een beetje gezelliger te maken. Maar uh, het begin is hè, Dus uh, wat, wat, wat kunstwerken en wat persoonlijke. Ja, op de dingen. grond nog wel eens hard, hè? Ja, inderdaad. Dat moet nog opgevangen worden. Ja. Maar wat u wel heeft gepakt. dat is een lijstje. Ja. met van die gele memo-briefjes. En daar staat het een en ander op. Wat staat erop? Ja, dat, was, dat hebben mijn dochters, vrouw en moeder. Hebben dat opgeschreven op de eerste dag. Dus je hoorde net. Uh, dat werd voorgelezen. Hè. Verklaren, beloof ik. of uh, de eet werd dan afgelegd. Ja. Nou, de dag dat ik de eet aflegde. Uh, waren zij uh, erbij. En toen hebben zij. toen vlak voordat ze weggingen, hebben zij allemaal even zo'n krabbeltje op zo'n papiertje geschreven. Lieve papa, heel erg veel plezier, succes. Ik weet dat je het kan. Nou, dat schrijft mijn oudste dochter op en mijn moeder schreef wat in. Wat schrijft uw moeder? Uh, fijn geeft Jan dat ik dit mee mocht maken. Wij gaan naar huis, jij nog niet, liefs moeder. Dus uh, dat zo'n uh, zo nood. En uw vrouw? Uh, lieve schat, ik wacht op je. Zie je thuis. Ja. Dus Rihanna, U moet ja. wel goed omgaan met vrouwen trouwens, veel vrouwen in uw ja, leven. Ja. ja, dat is heel bijzonder, ja. ja. Ik heb een tijd in Egypte gewoond en daar was het hebben van een zoon was ontzettend belangrijk. Dus als ik dan al zei dat ik drie dochters had, dan zei ze nou, mogen God je nog een zoon geven. Oh ja? Ik zei, jo, ik moet er niet aan denken. Ik vind, echt, ik, vind, ik vind het geweldig, drie dochters. U mist het niet, een zoon? Nee. Nee, als ik, ik een zo zou hebben, zou het prima zijn. Ja, maar, uh, maar het nee, is mooi. Het is heel mooi. Um, u werkt voor de ChristenUnie dus nu, in elk geval sinds september, weliswaar niet in deze Kamer, maar wel sinds september zit u in de Kamer. Ja, ja. Um, u bent beleidsmedewerker geweest, onder andere hiervoor. U heeft ja. gewerkt bij de EO als redacteur. En u zei het zelf, u hebt in Egypte gezeten. Ja. Daar is natuurlijk van alles te doen nu. Ja. Hè? Daar wordt gestemd over een grondwet afgelopen zaterdag, ja. volgende week zaterdag. Veel onrust voor. Ja. De christenen, waar ja. u zich mee bezig heeft gehouden, daar, ja. als, als zendeling. Ja. Um, wat had u nu voor ze kunnen betekenen? Support, morele support. erbij zijn, naast ze staan, met ze optrekken. Want dit is echt een ontzettend moeilijk moment voor ze. Uh, dit is hun land. De kerk is 2000 jaar oud daar. Dus ze hebben het gevoel van, wij horen hier. Dit is ons land ook. En ze worden weggekeken. Ze worden behandeld als tweederangsburger. Uh, in toenemende mate wordt Egypte een islamitische staat... Met een steeds prominentere rol voor de sharia. Mm -hmm. Dus Islam maakt zich steeds breder. Ja, het gevoel dat je niet welkom bent in je eigen land. Waar, uh, waar blijkt dat uit? Oh, dat weg. blijkt uit uh, uh, het feit dat de uh, sharia een steeds prominentere rol krijgt. Uh, dat zij onheus worden bejegend, Dat ze uh, worden uitgescholden. Ze, er zijn christenen tegengehouden nu bij, uh, bij het stembureau. Dus die wilden hun stem uitbrengen voor de grondwet. of Tegen de grondwet. Ja. Uh, en ze werden tegen, uh, tegengehouden. Dus het gevoel... Um, en niet buiten mogen hoor. Ik, ik, bedoel, ik, heb, ik heb opgetrokken met ze en ik weet dat het toen al heel lastig was. Alleen als je een christelijke naam had, al christelijke naam had dan uh, waren je punten lager op de universiteit. Of je kreeg minder snel een baan. Um, en helemaal als je een islamitische achtergrond had en dan christen was geworden... Nou, dan, dan was je, je, je leven gewoon niet zeker. Dus dat zijn hele moeilijke momenten. Had u er nu willen zitten eigenlijk? Ja, afgelopen weekend had ik er wel willen zitten, ja. Ja, ik heb er even over nagedacht. Een, oh, ja? jaar, een jaar geleden ben ik met collega Joel, of nu uh, collega toen nog niet, Joel Voor de wind en uh, ons Europarlement, uh, Peter van Dalen, ben ik naar uh, Egypte geweest. Dat waren de eerste vrije parlementsverkiezingen. Mm -hmm. En dat was heel bijzonder. Het was bijzonder om te merken dat er vrije verkiezingen waren... maar ook heel pijnlijk om te merken dat Egypte echt veranderd is. En dan niet alleen maar in positieve zin. Het was veel gespannender, veel... Uh, ja, de, de. Wij kwamen op het uh, Tahrirplein en we werden, direct onheus, of, we werden direct mensen om ons heen... geschreeuw, gedoe... Uh, de, de lontjes zijn heel kort nou, Dus je, je, je merkt dat het land door een enorme crisis gaat. En, uh, terwijl, ja, toen wij daar leefde, ik heb me nooit onveilig gevoeld. Nooit onheusbejegend. En nu is dat allemaal veel spannender. Dus ja, ik had er wel willen zijn. U heeft daar uh, onder andere gewerkt met, uh, met een uh, collega, Rutger Maurits. En uh, die hebben wij gebeld. En die vertelt het volgende over u in die tijd. Hij heeft uh, veel met mensen. Hij is echt op mensen gericht... En uh, nou ja, dat, dat werkt altijd uit, ook in de politiek. En uh, ten tweede is er iemand ook die hoofdlijnen goed, goed kan, kan zien... en proberen uh, hoofdlijnen uh, ja, uit te, te rollen, uh, dingen te bereiken op hoofdlijnen. En ten derde mag ik nog even, dat hij heel veel geduld heeft. Dus dat is ook altijd opgevallen. Hij zei ook tegen mij... Rutger, je moet ook geduld hebben met jezelf. Dus hij heeft ook heel veel geduld. En dat is denk ik in de politiek ook een uh, belangrijk iets. Ja, geduld. Heeft u geduld? Nou, dat moest in uh, Egypte moest je dat zeker hebben. Omdat dingen heel traag gaan. Dus als je echt iets in gang wilde zetten, dan, dan duurde het verschrikkelijk lang. Dus dan moest je wel een einddoel moest je wel stellen. En dan de manier waarop, ja, dat, dat, dat, dat ging via duizend bochten. Maar moest u daar moeite voor doen voor dat geduld opbrengen? Uh, nee, nee. Uh, uh, uh, zolang je maar naar het, het einddoel, als je dat een beetje in de gaten houdt en vasthoudt... Uh, dan ben ik ook wel, ja, sommige mensen die zouden mij uh, chaotisch noemen... maar ik, ik paste wel in de Egyptische samenleving. Ik, ik vond het niet erg om een paar, een paar bochten te nemen... als je maar wel weet welke kant je op wil. Nou, heeft u een heleboel verschillende dingen gedaan, hè? Ja. Ik noem het al, onder andere bij EEO gewerkt als dus redacteur, ja. uh, beleidsmedewerker. Wat maakte dat u als zendeling naar Egypte wilde? Ja, uiteindelijk is dat, is dat iets heel... Uh, hoe zeg je dat? Een, een, een, een, misschien een zwaar begrip, maar uiteindelijk is dat roeping. Het gevoel dat, dat, dat God dat van je vraagt. Dus het kwam op onze weg. Uh, we wilden het. Uh, we spraken erover. En als dan op een gegeven moment deuren opengaan en inderdaad dan komt de vraag van, joh zou je naar uh, Egypte willen gaan? Dat was voor ons een vraag waar we geen, uh, absoluut geen nee op konden zeggen. Dus, en dat was ook heel belangrijk dat, dat, dat mijn vrouw, Rianne uh, en ik... datzelfde gevoel hadden. Mm -hmm. uh, want het is een heel ingrijpend besluit. We hadden toen twee, twee jonge kinderen... één was twee en één was uh, zes maanden, toen wij gingen... Um, maar we hebben nooit een seconde getwijfeld aan het feit dat wij daar moesten zijn. Dus dat dat echt de plek was waar wij toen daar moesten zijn. En wat was dan de, de roeping? Ik bedoel, wat moest daar dan gebeuren? Um, het belangrijkste was uh, optrekken met christenen daar. Uh, dus een kerk die inderdaad in de verdrukking zit, die het vaak lastig heeft. Maar wat ik heb gedaan, is ik ben uh, gaan werken bij een uitgeverij. En daar is een studiecentrum ontstaan. Dus we hebben uh, een conferentie gehad met voorgangers, met studenten. We hebben boeken uitgegeven, educatief materiaal. Uh, Rial heeft werk gedaan in een, in, een, in een hele arme wijk, een vuilnisbeltwijk. Dus we hebben ook de extreme van het land gezien, heel rijk en heel arm. Um, maar het was voornamelijk optrekken met christenen ja. daar. Um, maar ook gewoon ja, uiteindelijk zo'n studiecentrum opzetten. Ik, uh, ik ben betrokken geweest bij het, bij het opzetten van een drukkerij ook. Bij die uitgeverij. Dus ja, dat soort dingen. En heeft het u veranderd, die tijd? Ja, zeker. zeker. Op, op wat voor manier? Um, het heeft... Nou, het improviseren, het geduld hebben inderdaad. Uh, uh, ik, daar is ook een enorme creativiteit. De, de uh, Egyptenaar met wie ik samenwerkte was een ontzettende creatieve, uh, creatieveling... Voor, voor wie niks gek genoeg was. Dus hij had een plan en hij ging, er gewoon, uh, en hij ging eraan werken. En dat, dat, daar, daar heb ik veel van geleerd. Maar het heeft me ook wel hoe zeg je dat, uh, kritischer gemaakt ten aanzien van de islam. Ik heb wel eens gezegd, als ik dan terugblik... ik ben dichter bij moslims komen te staan, maar verder weg bij de islam. Ik heb wel gezien wat de uitwerking is van, uh, van de islam... en dat is, dat is lang niet altijd positief. En wat heeft u daar dan van meegekregen? Ik bedoel, wat heeft u daar dan persoonlijk van gemerkt? Ik heb opgetrokken met iemand, een, een, een goede vriend... Uh, die een, een hele orthodox islamitische achtergrond had... maar op een goed moment besloot om christen te worden... Bijvoorbeeld via een, een, naar een bekering. Um, en dat is iets wat hier volstrekt normaal tot de vrijheid zou behoren: een persoonlijke geloofsovertuiging. Maar hij zei mij: uh, zijn familie had tegen hem gezegd: wij zullen niet rusten totdat jouw bloed druipt door de straten van, van Cairo. Zo beeldend werd het gezegd en zo gruwelijk ook. Hij zei: ik sta iedere ochtend zei ik op met het idee: dit zou mijn laatste dag kunnen zijn. Nou, dat. dat, dat... Dat maakt, ja, dat maakt me ook, ook, ook kwaad. Ook, ook... Maar het punt van godsdienstvrijheid en islam... dat is een heel, uh, uh, hele moeizame relatie. Ja. Ook hier. En op een gegeven moment was u klaar. Ja. Uh, is er een, een verbinding tussen de politicus die u nu bent... Ja en uh, de zendeling die daar gewerkt heeft. Is... Ja, de, de rode draad is wel dat ik heel graag christen wil zijn... die midden in de samenleving staat, echt met de, de voeten in de klei. Dus dat, dat, dat gold daar en dat gold hier. Dus geloof is niet alleen iets, iets privés, niet alleen iets tussen God en mijzelf... of iets voor de kerk en uh, een viering of zo, maar dat is echt iets van de samenleving. Om midden in die samenleving handen en voeten te krijgen. Nou, dat was dus de grote vraag in uh, Egypte. Wat betekent het voor christenen daar, om christen te zijn in een islamitisch land. Hoe ben je een goede burger? Um, en hier is dat uh, uh, precies dezelfde vraag. Hoe ben je en uh, een christen, hoe kun je heel dicht bij God leven... maar ook hoe kun je midden in die samenleving staan? Ja, en, en dat is mijn werk. Ja, en wat betekent dat, midden in die samenleving staan? Dat is bijvoorbeeld, ik ben nu een onderwerp... wat me echt heel erg na aan het hart ligt. En, uh, ik heb hier, er staat hier een schilderij. We konden, uit een depot konden wij, konden wij kiezen uit schilderijen. En dit is een schilderij van twee vrouwen... die, uh, ja, uh, hoe, hoe zeg ik dat netjes... Uh, niet heel, heel uh, enorm lange kleren aan hebben. Of schaars gekleed. Een korte rok. Gewoon een, kort een heel rochtje. korte rok. Uh, ze zijn niet tot in detail uitgebeeld, maar je ziet het verdriet... of je ziet eigenlijk de, de, de geslagenheid. Uh, ja, de hoofden uh, naar beneden. De hè? hoofden naar beneden, de schouders naar beneden. Uh, een onderwerp wat me ontzettend naar het hart ligt... is de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Um, dat is midden in het leven staan. Dat is rauwer dan dat kun je niet krijgen. Dat is mishandeling, dat is verkrachting, dat is uitbuiting... Uh, mensenhandel, alle gruwelijke dingen die komen langs. En ik heb met die vrouwen gesproken. Ik heb met politieagenten gesproken nu de afgelopen weken en maanden. Um, als ik op dat, vlek, op dat vlak iets uh, zou kunnen betekenen, dan, dan, dan, dan heeft het zin dat ik hier zit. Daar worden we niet vrolijk van, van dat schilderij. Want u zegt, de, de neergeslagenheid, weliswaar zijn het vrolijke ja. kleuren. Ja. Het is een beetje uh, figuratief. Hè? Ik bedoel, je ja. ziet het niet heel goed. Nee. Um, maar waarom heeft u dat in uw kamer? Onder de Nederlandse vlag, trouwens, staat u. Ja, die heb ik niet zelf op ik schaam, ik schaam me niet voor de Nederlandse vlag. We hebben een, een wat ongemakkelijke verhouding tot onze nationale symbolen. Maar nee, Jangt hangt een hele mooie Nederlandse vlag. Um, daar, waarom heb ik daarvoor gekozen... Um, je ziet inderdaad het verdriet. Het, oh, gek genoeg heeft het een, is het een schilderij met vrolijke kleuren. Um, maar de geslagenheid van die vrouwen... terwijl ze er uh, uh, mooi uitzien en er aantrekkelijk uit zouden, zouden moeten zien... zie je gewoon het verdriet uh, ervan af. Um, en dat is iets wat mij ontzettend diep raakt. En dat, ja, dat, dat raakt ook het hart van het evangelie. Zeg maar Jezus die omziet naar mensen die... Uh, in de gootlaag of die, het uitschot van de samenleving... waar niemand naar omkeek. We hebben met prostitutie hebben gezegd... jongens, we legaliseren het, uh, uh, we controleren het... en we, we, we gaan een aantal regels bedenken... en als het volgens die regels plaatsvindt, nou, dan is het goed. En achter die regels gaat er zo'n wereld van verdriet en ellende schuil... Uh, waar gelukkig in toenemende mate in kritische zin over wordt gesproken... of het wordt gezegd, jongens, ze hebben het helemaal wel goed gehad... met die legalisering... Maar, het stimuleert u daarmee. Het stimuleert heeft... mij. Ik kijk naar die vrouwen en ik denk van ja, uh, voor hen doe ik het. Ja. Ik, uh, ik ben in gesprek en ook te gast, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, bij Gertjan Zegers van de ChristenUnie. Ik zit in Den Haag op zijn werkkamer die nog wat gezelliger moet worden. <lacht> ja. Daar zijn we het wel uh, over eens. Ja. Uh, u bent er zoveel zin in onze serie van nieuwe, van nieuwe kamerleden. Um, hoe was het voor u om hier voor het eerst in die kamer binnen te komen? Om ja. als Kamerlid aan het werk te gaan. Ja, heel onwennig. Het is, het, het is gek, want ik ben hier veel vaker... over de vloer geweest. Ik, mijn eerste baan was inderdaad hier. Toen ben ik beleidsmedewerker, uh, werd ik ja. hier. Um, en ik ben ook afgelopen periode... ik was uh, campagneleider voor de ChristenUnie... dus dan kom je hier ook vaker over de vloer. En toch, als je dan na die verkiezing hier binnenkomt... en helemaal als je op die blauwe stoel gaat zitten... Ik kan niet anders zeggen dan het brugklasgevoel uh, overvalt je weer. De brugpieper. Absoluut de brugpieper. En je voelt je klein en uh, ongemakkelijk. Uh, ongemakkelijk uh, uh, je, Word je er je... ook mee geplaagd? Of nee, nee. Dus ik, nee, ik denk dat ik het goed heb kunnen verbergen. Maar uh, je kijkt op tegen de oude Rotterdam. Nou, net kwam Samson langs, je ziet andere fractievoorzitters lopen. Denk, ja, Dat zijn door de wol geversde uh, politici. Je voelt je heel groen. Maar durft u ook dingen te vragen waarvan denkt u ah, het is een beetje sufter dat ik dat misschien nog niet weet? Durft u dat? Ja, dat kan ik hier gewoon aan, toe kan ik aan mijn christianie-collega's vragen. En, en die vinden dat niet gek. Nee, En dan Samsung? Uh, nee, nee, daar vraag ik niks aan. Nee, nee, nee. nee dat is nog niet van gekomen. Andere Kamerleden wel. Als ik gewoon in een uh, debat met uh, collega's zit... dan ja. ik moet ik wel zeggen dat het, het contact is heel uh, collegiaal het ja? is. Ja. Ja, het is een hele interessante combinatie van soms hele scherpe uh, debatten... dat mensen echt elkaar flink uh, in de haren kunnen zitten. En daaromheen enorme uh, collegialiteit. Het zijn echt... En dat blijkt waaruit dan bijvoorbeeld? Uh, uh, nou ja, de, de, bedoel, je drinkt de koffie met elkaar, je praat na over een debat... je informeert iemand, heeft een persoonlijke tragedie... zijn vader is overleden, je uh, informeert naar iemand wordt ziek. We hebben pas een, een, een, een, een, een PVV-kamerlid uh, die vertelde dat ze ernstig ziek werd. Ja, ja dan informeer je dat, Fleur aangemaakt. inderdaad. En dan, dan, of je stuurt een e-mail, maar dan is er een enorme collegialiteit. Samenhorigheid eigenlijk. Precies, terwijl je... Daar heb ik helemaal niks met de PV. Of staat nee. echt mijn overtuiging haaks op, uh, op die van hen. Mm -hmm. Maar daar gaat wel die uh, collegialiteit aan vooraf. En, ja. En, en nou bovenuit. ja, dat hoort natuurlijk ook bij u als christen. Hè? Dat, dat zegt u zelf ook. Ja. Uh, dat het daarover gaat natuurlijk. Over. Het echte contact ja. en het opkomen ja. voor, voor de zwakkeren, et cetera. Ja, voor mij is dat eh, onlosmakelijk met mijn geloof verbonden. Maar ik mag hopen dat mensen ook zeg maar, zonder het geloven... ook enigszins fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ja. Maar voor mij heeft dat, heeft dat absoluut met geloof te Zijn er gebruiken eh, bij het koffiezetapparaat in de kamer... die u niet kende, waar u nu inmiddels uh, kennis van heeft? Uh, nee, het, het spreken via de voorzitter is een, een, is een, hele, een hele ingewikkelde. Je u bent in debat met de minister, dus je staat oog, oog met zo'n zo zo winstpersoon. En je moet dan u zeggen tegen de voorzitter... en dan het hebben over hem of haar ja. uh, met wie je eigenlijk in debat bent. Dus via zo'n... Een zo zo soort zo toneelstukje bijna, Het is toch? een beetje een theaterstukje, maar het is bedoeld om, om het minder persoonlijk te maken. Dus, dus, dus als je heel scherp bent op beleid... En dan gaat dat via de voorzitter. En dan is het nooit persoonlijk bedoeld. Dus nou ja, dat is een beetje de gedachte Maar dat is wel dat is, uh, uh, apart. Maar het, het voordeel van het behoren tot een kleine partij... is je wordt onmiddellijk in het diepe gegooid. En je moet gewoon zwemmen. Ja. Je moet gewoon gaan. Ja. We hebben Boers van der Ham gebeld. Een uh, oud-collega van u bij D66. O, Die kent dat natuurlijk als geen ander. Hè? Een kleine ja. partij. Zijn in tussen 2006 en 2010 zaten ze met z'n drieën in de ja. Kamer. Um, en hij heeft een tip voor u. Zullen we even oh, luisteren? Goed. Ik heb nu ook heel veel... Kennis in de partij er uh, zijn mensen die bijvoorbeeld, nou ja, als hij bijvoorbeeld woordvoerder Defensie zou zijn, dan uh, zijn er ongetwijfeld mensen, uh, de oud-minister van Defensie, die, die is van de ChristenUnie, daar kan hij mee praten. Uh, toen ik uh, woordvoerder economische zaken was, ja, we hebben ook een, allerlei ministers gehad op economische zaken. Die kan je natuurlijk wel spreken, maar ook allerlei economen van het land, mensen die zelf ondernemer zijn. Uh, en dat is juist ook belangrijk als volksvertegenwoordiger. En ik denk dat Gert-Jan Zegers dat zelf ook al wel doet en al wel weet. Uh, Want een verstandige man uh, op een aantal punten. Een versta verstandige ja. man op een aantal punten. Ja? ja? Uh, ja, zijn dat? Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ja. Nee, ik ben in uh, debat geweest met, uh, met Boris van der Ham. En dat was een heel uh, uh, aardig debat, inhoudelijk voor, uh, voor Nieuwsjur. Maar wij, wij nee, onze uh, opvattingen staan soms haaks op elkaar. Maar dat was wel een heel fair ja. uh, debat. Nee, daar heeft hij gelijk in. Dus dat je inderdaad kennis moet aanboren, uh, gesprekken moet voeren. Ja. middelkoop bellen gewoon als u iets nodig heeft ja, defensie. Ja, zeker, zeker. En dat, aspraken dat aspraken doet u ook. maken. Nou, ik heb bijvoorbeeld, we hadden het net over mensenhandel, prostitutie. Ik heb met een uh, uh, medewerker hier, ben, zijn we naar Groningen geweest. daar zijn we naar de Vreemdelingenpolitie geweest. Dan ga je naar de tippelzone en de raamprostitutie en, en uh, uh, uh, gesprekken voeren met, met, uh, met hulpverleners. En ja, ook met die vrouwen, vrouwen in, zelf? En, uh, ook met die vrouwen zelf. Dus dan, uh, er was op een gegeven moment een politiecontrole en nou ja, dan ga je met die uh, politie mee. Uh, ik vind het heel, heel heftig. Uh, ook ergens ongemakkelijk. De vrouwen die nou ja, echt in hun, op hun kwetsbaar daar zijn... Maar je kunt heel veel rapporten lezen, heel veel uh, krantartikelen, wat dan ook. Maar gesprekken en dat zien en, en, en, en met mensen spreken, doorpraten... Zien, zien, zien wat er aan de hand is, ja, dat, dat is natuurlijk veel ingrijpender. En moeten we zich dan niet inhouden om, om zo iemand toch ervan te overtuigen... dat ze uit het vak moet? Nou, bij haar had ik, nee, dat vond ik uh, ongepast. Maar we zijn ook naar een club geweest waar dan een eigenaar was... die vertelde dat het echt prachtig werk was en allemaal heel fijn... en allemaal prima en um, heel mooi werk. Tot ik vroeg van, joh, uh, je hebt kinderen? Nou, die had hij inderdaad. Heb je ook een dochter? Dat had hij ook. Wat zei hij je, van, als je dochter dit vak in zou gaan... ja, dat, dat toen uh, toe stond de wagen stil. Nee, dat, dat was ondenkbaar dat zijn dochter uh, prostituee zou worden. Nou ja, um, dan kan ik inderdaad enige missionaire drang kan ik inderdaad niet uh, onderdrukken. Dan, ja, dan, dan zoek ik wel het debat met hem op. En waarom vond u het ongepast om dat tegen die vrouw te zeggen? Het was een Hongaarse vrouw... Uh, uh, ja, het is een, het is, nou wat ik zei, het is een hele kwetsbare uh, situatie. Ik vind het, het is een, een soort, ja, je, je, je, je betreedt haar territorium... een, een um, hele heftige omgeving. Um, ik, ja, ik, ik, ik, vond het, ik vond het wel heftig. En, en, en de politie had een gesprek met haar, waar kom je vandaan? Uh, de, de, de, met wie heb je contacten, uh, vergunningen enzovoort? Uh, ja, om op dat moment, op zo'n moment... Ja. Ging u gewoon dat is, nee, nee dan nee, nee. moet je toch eerst een link met iemand hebben... voordat je, voordat je zoiets zou uh, opperen zou Heeft u wel eens al de afgelopen periode iets, iets gevraagd, iets gezegd... waarvan u dacht, ja, niet handig eigenlijk. Ja, <laughs> ja ik had een interruptie bij, uh, bij Timmermans... en toen had ik het gevraagd, dacht ik, um, dat was een domme vraag. Want, wat was het? Uh, ja, moet ik dat echt zeggen? Ja, tuurlijk. <laughs> Nou ja, dat is, ja het, is, het is heel technisch. Het, is, oh. uh, het ging over de rapportage van de Europese Unie. Hij vertelde net dat allerlei landen... dat, hun, uh, dat ze niet konden rapporteren over hoe geld werd uh, besteed. En toen zei ik tegen hem, het is nog veel erger. De, de hele Unie kan dat niet. Terwijl het natuurlijk logisch is dat als, uh, losse landen... als die niet kunnen rapporteren hoe ze geld besteden... dan kan de Europese Unie als geheel uh, dat ook niet. Dus hij keek me aan. Oké, okay, dit, dit vroeg jij echt. En nou, toen ging hij nog een keer uitleggen. En toen liep ik echt hmm, dacht, dat was geen slimme vraag. En heeft u daar dan last van? Nee, want dan stel je weer heel snel de volgende vraag en dan heb je alweer... en dat, nogmaals, dat is het voordeel van een, van een kleine fractie. De volgende heb je een nieuw debat. En dan, uh, dan uh, uh, gaat het weer over iets anders. Dus ja, je hebt ook niet heel veel tijd om daar, om daar eindeloos over te navel te nee. Maar realiseert u zich, want u bent natuurlijk in, uh, in het, uh, ja, in het uh, hart van de Nederlandse politiek hier. Uh, alles wat u zegt, wordt op een weegschaal gelegd. Ja. Uh, je hoeft maar dit te zeggen of het wordt uh, op geciteerd en het gaat. Kunt u daar, bent u zich daarvan bewust? Dat, dat is best een enorme druk, denk ik. Ja, die voel ik niet zo. Nee. Uh, nee. Um, ik ben er wel een beetje ingeroeid. Want ik, ik, ik, deed ook wel, ik nam ook wel deel aan, aan bijvoorbeeld het uh, islam- en in integratie-debat. toen ik directeur van het Wetenschappelijk Instituut was. En toen had ik ook interviews en debatten. En, um, het is nu wel intenser en inderdaad een um, ander podium. Maar nee, ik ervaar het niet als een ontzettende druk. Nee, nee, nee. nee. U heeft al eigenlijk heel, heel erg uh, zichzelf laten horen in de media. Hè? Ik bedoel, we hebben al een heleboel gelezen over u. Inderdaad bijvoorbeeld over uh, vrouwenhandel, uh, prostitutie. Maar ook, uh, u bent tegen dat opheffen van de budgetten voor de... Uh, voor de uh, Kleine levensbeschouwelijke omroepen. Precies, die ja. bedoel ik, religieuze omroepen. Ja. Uh, u heeft vragen gesteld over het gebruik van paragnosten ja. bij, uh, bij de politie. Ja. U moet enorm aan de bak natuurlijk, wat u zelf zegt, met zo'n ja, kleine fractie. Ja. Al die verschillende onderwerpen en u moet het gewoon doen. Ja, ja. ja en dat, dat is dus wel het hele gave bij zo'n zo zo fractie. Dat er, het is een, een enorm tempo, enorme breedte. Um, maar je mag, je mag dus ook heel veel, je kan dus heel veel. Want ik heb ook naast een overleg gezeten, zat ik naast een collega. En dat was dus het, een heel klein onderwerp. En dat was de enige waar, waar, waar zij het woord over uh, mocht voeren. En dacht ik dacht van, ja, inderdaad, als je lid bent van een grote fractie... dan is het vechten om een beetje, een beetje substantie te hebben in je, in je portefeuille. Ja, daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Um, dus dat is, ook wel, dat is ook wel heel mooi. Ja, Is het zo dat u zegt dat alles wat u hiervoor gedaan heeft... Hè, al die verschillende functies ja. die u gehad heeft... dat dat als het ware stapelt op? En dat u nu een betere politicus bent dan u was geweest... als u bijvoorbeeld niet in Egypte was geweest als missionaris? Ja. Ja, ja? Dat, ja dat, dat, dat draag je allemaal mee. Ja. Ik ben, uh, in 1994 ben ik hier beleidsmedewerker uh, geworden. En politiek heeft mijn hart raakt me. Ik, ik, uh, ik vind het een prachtig vak. En dat had ik toen ook al. Maar dacht ik van ja, ik zou niet moeten streven nu naar uh, Kamerlidmaatschap uh, als ik ontzettend jong ben. Uh, dus ik ben nu 43 en uh, na het buitenlandervaring, andere baan, uh, op andere plekken gezeten. Ik vind dat wel heel erg raadzaam. Goed, er zijn andere mensen die, die wel een hele zeg maar, echte carrière politici zijn. Um, en dat kan ook prima zijn. Ja. Dus boel, uh, het is geen, geen waarordeel. Maar voor mijzelf was het wel heel heilzaam om deze aanloop te hebben. En om al die ervaringen mee te, mee te nemen. Ja. Want u zei net, hè, ja, het, was zo, het ging eigenlijk heel organisch. God riep ons, als het ware, om naar Egypte te gaan. Ja. Uh, hoe werkt dat trouwens, als God roept dat is een groeiende innerlijke uh, overtuiging. Dat is als je bidt en je krijgt daar vrede over... je praat met mensen en je wordt daarin bevestigd... en die zeggen, joh, dat lijkt ons ook een goed idee. Uh, en de omstandigheden die zijn zo dat het inderdaad... op een gegeven moment dat je voor die vliegtuigdeur staat... en zegt, van, ja, maar dit, dit is inderdaad... Ja. Uh, alles wijst die kant op. Ja, Dat komt uh, voor uw gevoel van God en niet uit uzelf? Uh, nee, want het, kwam, uh, uh, het is begonnen op een reis naar Afrika... en toen uh, uh, kwam eigenlijk opeens die vraag... Nou ja, het was wel een beetje als een bliksemschichter in ons leven. Van, hey, zou je dat ook willen doen? Iemand vroeg dat letterlijk uh, aan ons. En daarvoor had ik er nooit over nagedacht. En daarna zijn we erover gaan nadenken, over gaan praten. Duurde het duurde nog drie jaar voordat het zover was. En in dat proces zijn we daar naartoe geroeid. En heb ik wel ervaren van, ja, dit is wel een, een, een vraag die van buiten afkomt. En nu is, dat, is er weer een vraag gekomen, als het ware, voor de politiek? Uh, ja, ja, ik, ik, ik, het is, ja, het is wel een zwaar woord. Want dan lijkt het net alsof je... Uh, dat een soort gezondere, uh, geroepende bent. Um, en dat kan een beetje pretentieus klinken... maar ik, ik wil wel op die plek zijn... daar waar ik denk dat ik nodig ben... en waar dat voor mij gevraagd wordt. En voor mij is dat, inderdaad heeft dat inderdaad alles met God te maken. En zie ik ook dat omstandigheden zou worden geleid. Dat je op een gegeven moment ook de vraag krijgt... van joh, zou je dit nu willen doen? En, en, um, en als dat overeenkomt met dat wat, wat je wil, wat je kunt... omstandigheden, bevestiging door mensen om je heen... Uh, en je bidt daarvoor en je ja. gaat gaandeweg... Uh, Ga je zo'n zo proces in, dan zie ik dat inderdaad wel als, als roeping. En wat is er over vier jaar uh, hier veranderd in, in onze ah. maatschappij? Wat heeft u bereikt? Nou, Zoals ik zei, ik zou echt heel graag de omstandigheden rond prostitutie en mensenhandel... Echt, als wij de mensenhandel beter kunnen bestrijden... en, en uh, prostitutie kunnen terugdringen, de mishandeling van vrouwen, de, de, de uitbuiting... wat nu gewoon onder onze ogen plaatsvindt. Als we daar iets aan kunnen doen, als ik daar een heel klein beetje aan zou, zou kunnen bijdragen... Dan zou, ik, dan zou ik ontzettend blij zijn. Ik spreek u over vier jaar. Graag. Zullen we dat afspreken? Hartelijk dank voor het mogen zijn hier in uw, in uw kamer. Ik, ik sprak met Gertjan Zegers dus van de ChristenUnie. Um, in januari gaan we door met deze serie. Op 7 januari, om precies te zijn, spreken Paul van Menen van D66. U bekend? Ja, ja ik ja. wordt geknikt. Um, nou, en morgen zijn we er gewoon weer met een normale Tweedingen van Max. Informatie over onze gasten, terugluisteren. het kan allemaal op onze site tweedingen.nl. En nu gaan we door weer naar um, BNN. We gaan weer naar Hilversum, naar Willemijn Veenhoven. Ja, wat, wat ga jij doen? Luc en ik zijn nog een beetje aan het nakomen, bijkomen. We hadden gisteren een kerstbol, een pre-kerstbol. Pre ja. was leuk, hè, Luc? Dat nou, was, was, was heel leuk. Het heel was heel leuk. Het was episch, zeiden wij vandaag. We hebben uh, de al gezongen. En dus oh. uh, mochten we wat schor klinken, dan. Uh... Het was me nog niet opgevallen. Nee, nee dat, kan, dat kan nog komen. Maar dat dus, uh, nou dat niet, daar gaan we het niet over hebben. Dat was wel heel <laughs> erg leuk. Dorian dus. van Rijsselberger komt, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Natuurlijk om te praten over hoe gaat het nu met zijn carrière, nu hij toch uh, kan blijven windsurfen uh, voor de Olympische Spelen in 2016. En we kijken terug met Jack van Gelder. Ja, leuk. Zo ja. meteen. Ja. Ja, ja, leuk. En met Everton en Apel. En dan niet op de bekendste sportmomenten, maar op Sportmomenten waarvan jullie denken, die waren fantastisch, maar die mogen wel ietsje meer aandacht krijgen. Nou, fantastisch. Mijn moment nee, ja, is niet fantastisch. Nee, jouw moment is inderdaad niet fantastisch. We gaan erop terugkijken. En natuurlijk is Ermen hier, want het is maandag. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Anouk Thijssen. Radio 1. Het NOS-journaal. Alfa aan de Rijn moet leningen kwijtschelden aan ondernemers. die door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof failliet zijn gegaan. Ook moeten de winkeliers een schadevergoeding krijgen. Dit adviseert de onderzoekscommissie die de hulpverlening... door de gemeente onderzocht na de schietpartij in april vorig jaar. President Obama en de republikeinse leider Beuner... hebben weer gepraat over de begrotingsproblemen. Democraten en republikeinen moeten voor het einde van het jaar... een akkoord zien te sluiten over de begroting... om te voorkomen dat in januari belastingverhogingen... en bezuinigingen automatisch in werking treden. Voorlopig lijkt er nog weinig schot in het overleg te zitten. En het is nog steeds niet duidelijk wanneer de bultrug Johannes wordt geborgen. Er zijn berichten dat dat morgenochtend gebeurt, maar niemand wil dat officieel bevestigen. De betrokken instanties laten doorschemeren dat ze erg zijn geschrokken van alle commotie rond Johannes. Dierenactivisten hebben allerlei beschuldigingen geuit aan het adres van de mensen die Johannes hebben proberen te redden. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. Het jaar loopt op zijn einde. En wij kijken deze week terug op het sportjaar 2012. En dan doen we... Donderdag met onze eigen Erben Wennemars, die hier vanavond ook is. Donderdag dan gaan we het hebben over de Olympische Spelen. En vanavond dan, uh, kijken we, ik zei het net al, naar de iets minder voor de hand liggende, maar daarom niet minder indrukwekkende sportmomenten van het afgelopen jaar. En dat doe ik met Erben, dat doe ik met gouden surfer Dorian van Rijselbergen, en dat doe ik met uh, de Woodward en Bernstein van de Nederlandse sportjournalistiek, namelijk Everton Apel en Jack van Gelder. Ah, oh, nou, dan kan net een klein glimlachje vanaf. <laughs> Lekker ja. hoor. Lekker door. Uh, verder gaan we uh, natuurlijk nog meer dingen. Bijvoorbeeld, we gaan naar Japan. Daar willen ze de wet schrappen die oorlog verbiedt. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Zet je webcam aan via radio1.nl. Dan zie je hoe kerstig het hier is. Met uh, een glimlachende Luc ja. en met mooie kerstballen. Het ziet er best wel mooi uit hier. Ik vind het mooi, ja, ja absoluut. Ja. Zeker ja. Jij hebt geen kerstboom thuis, hè? Ik heb geen kerstboom. Jij, J Jij Jack? Ja. Wel, ja. ja, ik ook nog niet. Ik vind maar. het heel sfeervol. Je hebt toch vorig nou, jaar op de tweede kerstdag heb je nog een kerstboom gekocht? <laughs> je hebt ja, voor weinig. Of, ja, dat wel hartstikke goedkoop. <laughs> ja, ik denk vandaag ja. dit, dit jaar derde ja, kerstdag. Ja. Goed, uh, iets anders. Volgens de Maya's kun je nog maar een paar dagen genieten van alle kerstversiering. Je kent het verhaal, want het einde van de wereld nadert. Als we de Maya's moeten geloven, dan uh, zijn komende vrijdag de dagen van alle aardbewoners geteld. Nou, alle aardbewoners, nee, er is één heel klein dorpje in Frankrijk... Dat biedt dapper weerstand, daar kan je je gaan verstoppen. Renate van der Barst, die woont in Frankrijk. Ben je al afgereisd naar dat dorpje, Renate? Nou, ik, uh, ik heb de rugzak klaarstaan. <laughs> ja. Maar niet heus. Het is daar een stik druk met vooral heel veel journalisten. Hoe het er aan toe gaat, hoor je zo meteen. En uh, op Facebook uiteraard dragen we ook ons kerstgevoel uit. Ga even naar facebook.com slash en dan kan je ons leuk vinden. Zometeen de Topics met Luc. Yes, Britney uh, Nieuws over Lionel Messi zometeen. Hij heeft weer eens een keertje gescoord. Dat is eigenlijk geen nieuws. Verder is er ook iets aangespoeld op een strand in Zeeland. Volgens Jaap van der Hielen van de eerste hulp bij zeezoogdieren... is het de grootste die ooit op een zee strand is gevonden. Wat het is hoor je zometeen. En ook nog de decemberstress straks na negen uur. Waar is het sportnieuws? Met... Uh, ja, daar zit hij al. Uh, ja, met Jackie. Hoor. Ach ja, ik heb nog niks erom. Minister Edith Schippers <laughs> heeft haar steun uitgesproken... voor scheidsrechter daar en Die toen afgelopen zaterdag een bandje met het opschrift... respect aan de protesterende trainer van FC Groningen, Robert Maaskant. Ik vond dat zelf een goede actie. Um, hij wees daarbij in een vol stadion op het woord respect... En dat het publiek hem daarbij uitvloot, wat u ook uh, hier aangaf... dat vind ik dus eigenlijk heel triest. Uh, Robert Maaskam, de trainer van FC Groningen... zou zelf het goede voorbeeld moeten geven... en beslissingen van de scheidsrechter moeten accepteren. De clubleiding van FC Groningen schaart zich overigens achter de trainer. Volgens algemeen directeur Hans Nijland hoort niet alleen respect... maar ook emotie bij de sport. Wij vinden dat uh, voetballers, trainers, uh, officials, bestuurders van FC Groningen... dienen zich uh, verzoenlijk en, uh, en, en sportief, sportief te gedragen. Laat ik daar, daarmee beginnen. En als ze over de scheef gaan, ja, dan is het volgens mij heel simpel. Daar zijn, uh, daar zijn regels voor. En als de scheidsrechter in dit geval vindt dat maaskant over de scheep is gegaan... dan moet hij het naar de tribune sturen. Zo, zo, zo simpel werkt het volgens mij. De bewindsvrouw van VWS sprak in de Tweede Kamer ook over de strijd tegen doping. Over de strijd tegen doping. Ze heeft toegezegd dat het zal worden bekeken... hoe de overheid de activiteiten van de dopingautoriteit kan ondersteunen. Toegang tot de dossiers van justitie zal de instantie echter niet krijgen. Schalke 04 wil een aanklacht indienen tegen de KVB. Volgens de Duitse club is de voetbalbond vorige maand onvoorzichtig omgesprongen met Ibrahim Avalay. De aanvaller liep tijdens de oefening te land tegen Duitsland een spierblessure op en is nog altijd niet inzetbaar. Overigens zette Schalke, Schalke 04 gisteren trainer Huub Stevens aan de kant, maar de club uit Gelsenkirchen wil nog geen afscheid nemen van de Limburger. Januari zal met Stevens worden gesproken... en wil moeten kijken hoe ze Schalkes coach van de eeuw... bij de club kunnen integreren. Ik zie alweer een vriendschappelijke wedstrijd in mei. Dus het Nederlands elftal en Schalken. Ja, leuk. Zitten we op de wachten. Ja. Ik zie je dus. zo, hè? Tot zometeen, Jack. Tot 9 uur. Ja, maar haar even doen. Ja, ja, haar even doen. Check van Gelder. Zometeen dus met Ever ten Napel... over de iets minder bekende sportmomenten van dit jaar. I'm inside my head Let's take a man on vacation We'll dream without a bed Whoa -oh -oh. I'm a daydreamer, come see what I see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 Doton, ik vind het zo'n leuk nummer, daydreamer. En je kan nog bieden op hem, nou nog. Je kan beginnen te bieden met hem voor een huiskamerconcert. Dan heb ik het natuurlijk over Series Request. Begin morgen, wie weet, binnenkort Doton bij jou in huis dan. Radio 1, BNN Today. Sinds de Tweede Wereldoorlog staat er een bijzonder artikel... in de grondwet van Japan, namelijk het verbod op oorlog. Premier Shinzo Abe die wil daar nu vanaf. De vraag is, wat betekent dat voor de Japanners en voor ons... Frederik Ponjaard, Japanoloog en EU-specialist in Brussel. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Van Hoi. Komt dit nieuws uh, nu helemaal uit de lucht vallen? Niet echt. Het is een zoveelste stap in een evolutie die zich al jaren, zelfs decennia voordoet in Japan. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waar u naar verwees, probeert de Japanse politiek min of meer eens gezin terug te keren naar een zekere normaliteit, om terug een gewoon land te worden, zonder het fameuze artikel dat hen het recht op oorlog ontneemt. Mm -hmm. En ja, ja en... dus Abe als een conservatieve uh, politicus probeert dit te verwezenlijken. Nogmaals, ja. vele van zijn voorgangers hebben het al geprobeerd. Ja, hij is wat, wat oorlogszuchtiger, zou je kunnen zeggen, um, uh, Shinzo Abe. En dat komt natuurlijk ook door allerlei bedreigingen uit de hoek van uh, nou, de, de, de twee grote vijanden. Vooral China en Noord-Korea, de... Gepercipieerde bedreigingen uit de, de buurtlanden zijn zeker een drijvende sfeer die vooral bij de bevolking de vraag rond is artikel 9 nog wel nuttig actueler hebben gemaakt. Maar dat er binnen de conservatieve beweging altijd zekere vragen rond artikel 9 hebben bestaan... Is niet nieuw. Nee. Maar de bevolking staat meer open voor de argumenten dan vroeger. Maar artikel 9 is dus het, het verbod op oorlog. Dat stamt uiteraard uit de Tweede Wereldoorlog. Uh -huh. um, nu, misschien kan je het even concreet maken waarom het op dit moment speelt. Een van de voorbeelden lijkt me um, het gedoe met China over die eilanden. Ja. Dat, dat, dat, daar gaat een bepaalde dreiging van uit. Dan kan ik me voorstellen dat je als premier dus zegt van: nou, misschien moeten we dat verbod op oorlog. Opheffen, en, maar bedoelt u daar dan ook mee zodat we op termijn iets aan die bedreiging kunnen doen? Zeker op kort, de korte termijn is het belangrijkste voor Japan het bondgenootschap met de VS. De, de beste garantie voor haar territoriale veiligheid is het bondgenootschap met de VS. Ja. En om dat bondgenootschap krachtiger te maken voelen bepaalde kringen in Japan dat Japan meer moet toedragen, meer zelf moet doen... om de investering van de VS duurzamer te maken. En dus stelt men zich de vraag... hoe langer hoe meer. In Japan moeten wij niet meer middelen krijgen... om zelf militaire middelen te ontplooien. En u moet weten... Al in 2007, bij de vorige LDP-regering, is het agentschap voor Defensie omgevormd tot een volwaardig ministerie van Defensie. Dus dit is nogmaals een evolutie die zich voortzet. En iedere keer dat deze conservatieve strekking aan de macht komt, proberen ze het door te duwen en ja. het stap verder te gaan in de logica. Ja. Is, het, is het überhaupt haalbaar, het opheffen van het verbod op oorlog? Komt het er, denkt u? Ze proberen het al decennia en het blijft heel heel moeilijk, omdat er zowel grondwettelijke als politieke obstakels zijn. Grondwettelijk moeten ze een supermeerderheid halen in het parlement en die halen de nationalisten niet. Zelf binnen de LDP is er verdeeldheid en AB moet rekening houden met zijn kleine coalitiepartner die veel centrum een centrumpartij is, die artikel 9 niet wil aanraken. Bovendien, politiek, het blijft zeer onduidelijk of de Japanners dit echt willen. De bevolking be bedoelt u? Ja, of die het wel willen? Ja, de bevolking heeft vooral de uitgaande regering gestraft voor slecht binnenlands beleid. En roept op op meer bekwame... ...beleidsmakers die de Japanse economie terug nieuw leven gaan inblazen. En een nationalistisch avontuur vis-à-vis ja. -vis China is zeker niet wat ze willen. Goed, dus nou, als het aan de bevolking ligt... ...dan blijft dat uh, verbod op oorlog dus gewoon gehandhaafd, als ik het goed begrijp. Maak je, geïnterpreteerd. Ja. Sorry? maar iedermaal weer geherinterpreteerd... om ja. ietsje meer mogelijkheden te geven aan Japan. Goed, het moet in ieder geval nog blijker wat er mee gaat gebeuren. Het is ja. in ieder geval niet zo makkelijk als het op dit moment lijkt... het afschaffen van het verbod op oorlog. Ik dank Inderdaad. u, Frederik Ponyard. Dank u wel, goedenavond. Fotograaf Tom Dames, die is op de Bonnefoy op weg naar Syrië... en die houdt voor ons een dagboek bij. Je kan al een aantal afleveringen gehoord hebben. Zometeen hoor je waarom hij nu in Jordanië zit. En meetwitteren, dat doe je met hashtag Today. 21 december 2012 stopt de Maya kalender en zal volgens doemdenkers onze wereld vergaan. Maar er zou één plek zijn waar je dan veilig bent: het piepkleine dorpje Bugarras in Zuid-Frankrijk. Well, according to certain esoterics, there's a belief that a place in Bukarage, in southwest France this is going to be the place that will save you the apocalypse. een Zuid-Franseze dorf wie aus dem Bilderbuch. Doch daarmee is het voorbij, sinds Sektenanhänger hun zelte opgeslagen hebben. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het einde van de wereld nadert. Als we de Maya's moeten geloven zijn, komende vrijdag de dagen van alle aardbewoners geteld. Nou, alle aardbewoners. Nee, er is één Frans dorpje dat biedt dapper weerstand. In Bukaraj dus staat namelijk een berg waarin aliens wonen. En die gaan een paar mensen redden, schijnt het. Journaliste Renate van der Basti, woont al 14 jaar in Esperanza. Een klein dorpje verderop. En die kijkt er ogen uit. Want er zijn nog best wel wat mensen die alle verhalen geloven. Renate, goedenavond. Goedenavond. Jij woont een, een paar kilometer van Bougarache vandaan. En als je de deur uitstapt ja. en, en een paar minuten wandelt... dan zie je die berg daar in volle glorie. De berg waar het allemaal om draait. Precies, waarom, de berg der De berg der bergen. En waarom gaat hij ons redden? Uh, nou, wel ingelichte kringen. <coughs> die uh, weten dat uh, de Boekarach een, een verzamelplaats is van ruimteschepen. Mm -hmm. uh, op 21 december gaat de kap eraf. En dan uh, vliegen die ruimteschepen weg. En die nemen dan een aantal getrouwen mee. Echt waar. Ja. Dus als je daar maar in de buurt bent, dan heb je uh, de kans om te ontsnappen. Aan het einde der wereld eigenlijk. Ja, dat, er zijn er die dat denken. Ja, ja. Dus, uh... ja dat is een mooi verhaal. Je leest het nu ongelooflijk veel in de media. De 21ste dan is het zover. Wat ik me afvraag, die sfeer daar nu. Zo'n paar dagen voor, voor, voor de wereldondergang. Hoe is die daar nu? Want ik begrijp bijvoorbeeld dat de burgemeester van het plaatsje... die is dan helemaal gek aan het worden. Nou, die, is eigenlijk al een, die heeft al een jaar geleden aan de bel getrokken. Omdat dit, dit verhaal begon op een gegeven moment te grond in de regio. Een paar jaar na het jaar 2000. Want uh, tijdens de millenniumwisseling van uh, 2000... zaten er al een stelletje Illumini, of hoe ze zich ook willen noemen... op de Bukaraj, te wachten op de redding. De wereld zou toen ook vergaan. Ja. En uh, dat was toen ook al de plek waar je het zou redden. Maar toen gebeurde dat niet, dus die mensen daalden af. En die beschaamden zich een beetje. En... Uh, die dachten, waar hebben we nou toch misgerekend? En toen heeft iemand geroepen... oh, het is natuurlijk straks als die Maya-kalender afloopt... dan moeten we op de boekkaratje zitten. Ja. Dus al een paar jaar lang worden dit soort dingen geroepen. Maar sinds begin van dit jaar wordt die arme burgemeester... van dit kleine dorpje, het heeft maar 200 inwoners... Uh, toch heel regelmatig gebeld uh, met door gekken, zoals hij het zelf ook noemt... die zeggen, we willen in Bukarest zijn dan. Waar kunnen we slapen? Wat gaat er gebeuren? Wat organiseert u? En, uh, toen maar, die, en, toen en over ont... hoeveel mensen hebben we het dan? Tientallen? Honderden? Duizenden? Uh, nou... Het zwelt steeds verder aan. Vanochtend heeft de burgemeester de journalisten mee laten luisteren naar zijn voicemail en toen stonden er weer twintig verse berichten op. Dus hoe dichter we nu bij komen bij de datum, hoe erger het wordt. Ja. En hij en, heeft daarom uh, besloten van: de... er mag gewoon niemand meer het dorp in, want het past niet meer. Ja. En nou, hij heeft aan de prefect, dat is zeg maar de politiebaas van de, van de grote regio, gevraagd... Uh, help ons, want als wij echt overspoeld zouden gaan worden... door honderden of duizenden gekken, je, je weet het niet... Dan, uh, dan, worden wij, uh, dan overleven we dat niet. Dus alsjeblieft, help ons. Nou, de prefect is een serieuze man en die heeft gezegd... oké, okay, we gaan Bukaraj hermetisch afsluiten. Woensdagmiddag om 12 uur gaan alle toegangswegen naar het dorp dicht. Er komt er niemand meer in of uit, tenzij je een pasje hebt... En uh, waar die mensen dan wel moeten blijven die aankomen stromen, dat vragen wij in de, de, de, de dorpen. Uh, dat vragen wij ons dus af die in de dorpen wonen die een stukje verderop liggen. Ja, want jouw dorp zal ook wel uh, druk zijn, nu inmiddels. Dat, uh, nu nog niet, maar uh, nou ja, het meisje van de slager... en dat zijn toch altijd betrouwbare bronnen vanmiddag... <laughs> ja. die, die slager is op de weg naar en Die zegt, ja, aan de ene kant krijgen ze nu heel veel uh, mensen in de winkel... die voorraden komen kopen. En aan de andere kant de soldaten en de politieagenten... die daar gestationeerd gaan worden. Die beginnen ook al uh, de berg op te gaan. En het, uh, ja, die, de... de de kern van de ellende in te gaan, zeg maar. Ja. Maar zie jij nou echt ook mensen al aankomen met busjes? En, en nou ja, ik heb geen idee. Hoe, hoe ziet dat eruit, die invasie? Want het is dus langzaam aan het beginnen. Ja, nou is dit een regio waar uh, uh, sowieso heel veel hippies rondzwerven. Het is een hele gekke plek hier. Uh, 800 jaar geleden werden hier ketters verbrand... en sinds die tijd is het nooit meer goed gekomen. Mm -hmm er zijn mensen die vinden dat het hier het energetisch middelpunt van de aarde is. Ik, ik vind het gewoon een mooie streek. Maar ik, als je dat zo noemt, dan hoor je er duidelijk niet bij. Maar kortom, nee, je ziet, vaak uh, zie je al een hoop Mafkezen maf daar. Die lopen er sowieso al rond. <tied> en ja. ik het heel moeilijk om te zeggen, zijn het er nou echt al zoveel meer? Maar, maar je kijkt nu iedereen ook zeer argwanend aan, natuurlijk, die hier nu rondloopt. Maar er zijn, uh, ja, het neemt wel toe. Ja, en het stikt er van de journalisten inmiddels. Absoluut. Ik hoorde gisteren nog een ontzettend leuk verhaal... een vriendin van mij die handelt in uh, Blanquette de Limou. Dat is zo'n lekkere, mousserende wijn. En die kreeg een opdracht, uh, een bestelling van iemand uit Boekarats. Die bestelde een pallet Blanquette. Dat zijn 500 flessen bubbel. <laughs> Want die was de hele, hele week de tv-ploeg van Canal Plus in huis. <laughs> en ja. die mensen hebben niks te doen. Dus die gaan lekker een beetje zitten drinken. Ja, als tot het einde der de de tijden nadert, he? Kun je maar beter gezellig maken, het... maken, denk ik zo. En, en, en nu, ja, je valt af en toe even weg, want je bent uh, via Skype te horen. Um, even uh, tot slot, als ik, uh, stel ik wil nog naar Bukaraj, kan ik er nog naartoe... of zit het echt helemaal rampvol? Ik zou zeggen, neem een helikopter of een luchtballon. Ik weet niet of je de lucht uitgeschoten zal worden... maar dat is de beste manier. De wegen gaan dicht. De 21ste dus, dan gaat het er allemaal gebeuren, of niet? Uh, sterkte daar, zou ik zeggen. Renate. Dank je wel. Renate van der Bast. Via Skype, dat was wel te horen. En daarom viel ze af en toe even weg. Dit is zo'n leuk moment. Die heb ik nog gezien op Vlieland. Into the Great Wide Open. Of Monsters and Men, Mountain Sound. Notice that we were nothing like the Sleep until the sun Sound of Monsters and Men. En dat was zo leuk op Vlieland. Moest de ene helft van het veld moesten de ene helft meezingen... en de andere helft met het meisje meezingen. Het was een uh, mooie avond. Een fantastisch festival ook. Maar dit was dus Monsters and Men, Mountain Sound. Tom Daams, je hebt hem al eerder bij ons gehoord. 28 jaar oud, freelance oorlogsfotograaf... en op weg naar Syrië. Dit is zijn tweede keer inmiddels. De eerste keer ging hij zonder ervaring... Zonder een netwerk en zonder kogelvrij vest. Nou, nu voor deze tweede reis is hij ietsje beter voorbereid. En voor ons, voor BNN Today, houdt hij nu een dagboek bij van zijn reis. Toch heeft hij zich aan één afspraak niet gehouden. Vandaag in dag 5. Oh, oh, oh, ik ben verliefd. Nou, zoals jullie vorige week al hebben kunnen horen... Heb ik, dat had ik vorige week afgesproken met Maria Damascus. En sindsdien is het eigenlijk uh, vuur en vlam. En uh, heb ik tegen al mijn beter weten in blijkbaar toch liefde gevonden, iets wat ik eigenlijk heel erg van me af wil houden. Marie is zelfs nu weer terug in Damascus en uh, voor haar is het, heel, is het heel makkelijk om gewoon de grens over te steken, want zij is van Syrische nationaliteit, dus zij kan gewoon in en uit gaan. Ja, ik zit in Jordanië, niet in Syrië, niet in Libanon. Het is niet gelukt om via Libanon uh, Syrië binnen te komen. En um, omdat ik had vernomen dat ongeveer 80% van de Syrische... Uh, grens aan Jordanië in handen is van het Vrij Seerische leger... heb ik uh, een gokje gewaagd en ben ik naar Amman gevlogen. En zodoende zit ik nu uh, 30 kilometer van de Syrische grens. Uh, morgen ga ik dus kijken of ik dicht bij de grens kan komen. Ik heb wel gelezen dat de pot dicht zitten... maar er is één checkpoint die, uh, ja, die open staat. Daarnaast is er twee keer zoveel militaire praatheid aan de grens. Dus ik had... Uh, Eerst het idee om met smokkelaars of gewoon uh, onder het hek door te glippen in mijn hoofd. Maar dat lijkt me ook vrij onmogelijk. En ondertussen ben ik met mijn gedachten eigenlijk alleen maar bij Marie. En uh, ja, wat ik zo erg wil tegenhouden is dus toch gebeurd. Nu wil ik ook eigenlijk wel heel graag naar Damascus om in ieder geval Marie weer te kunnen zien. Stranger that I would Find you Dus ja, hele interessante plotontwikkelingen. Ik ga morgen in ieder geval een vluchtelingenkamp hier in Jordanië checken. En kijken of de serieus daar mij meer informatie kunnen geven. En ik ben heel benieuwd hoe dat zou zo aflopen. In ieder geval. Mijn budget dat, uh, blijft krimpen en dankzij uh, een uh, gulle donateur, a.k.a. mijn moeder, kon ik naar Jordanië reizen. Alleen nu is mijn budget de, dermate laag dat ik hier niet lang meer kan blijven en dat ik wel heel snel de grens moet oversteken. Dus blijf luisteren morgen meer over de spannende ontwikkelingen in Jordanië. Dit was Tom Dames vanuit, waar ben Jordanië. eigenlijk, Irbit, Tom Daan dus, de Freelance Daams, freelance oorlogsfotograaf. Die, hij zat hier nog aan tafel vlak voordat hij wegging. Toen zei hij, ja, ik heb het uitgemaakt met mijn vriendin. Want dat kan ik er allemaal niet bij gebruiken. Ik moet naar Syrië en dan kan ik geen emotie hebben. En nou is hij dus verliefd. Ja, ja kan verkeren. Vervat het. Morgen weer, Tom Daams. Luc, wat gaan we doen zo nou, meteen? Nou ja, Erben is het, dus ik heb een klein quizje. Erben had het heel goed in, ja. iedereen ja. mag meedoen ja. uiteraard. Uh, Dorian is... van Rijsselbergen in ja. de studio, even te Napel, Jack van Gelders. Oh, ik heb wel serieuze concurrentie Ja, van. ja precies. Ja, precies. Het, het gaat over een vis die is gevonden op het strand van Zeeland. Daar is namelijk ook iets aangespoeld. Een maanvis, kleine maanvisquid. <lacht> Hoe wordt een maanvis ook wel genoemd? Is dat A, de klompvis, B, de beenvis of v, uh, C, de visstik? Klompvis. Klompvis. Klompvis? Klomp ja. Klompvis is Vistik. goed. Als een, nee, is moeilijk. Als een maanvis eitjes legt, dan doen ze dat met miljoenen tegelijk. Hoeveel? Het makkelijk ja. 200 <laughs> ja. Ja. miljoen eitjes, 300 <laughs> miljoen eitjes of 400 miljoen eitjes. 400 miljoen eitjes. <laughs> nee, 300 miljoen ah, Dat je ja. ja. dat niet weet. Dat is een record voor een gewone vier. En voor een maanvis ook, Is die lekker? Ik heb geen idee, maar hij was wel heel groot. Zou die bultrug lekker zijn? Nou, dat denk ik wel, ja. Denk je? Nee, nee, nee. Dat doet mij veel te veel denken aan levertraan. Dorian was een keer van de bultrug. Hij komt de Tessel. Ja, ik denk dat hij wel heel erg vet is. Dus als je van vette gehap houdt. Maar jij had hem niet even kunnen terugduwen, Dorian? Nee, ik ben vanochtend geland. Dus ben Vanuit Bali? Ja, ik heb het. Krijg jij dat nou een beetje mee, al die verhalen over die bultrug? zeker. En wat denk je dan? Ja, wat moet je ervan denken? Iedereen loopt erover te schreeuwen en te doen. En die is het niet goed en dat is weer niet goed. En uh, allemaal gehouden hoer. Ja. Die vis die spoelt aan. En dan ja, gaat hij dood. Gaat hij dood? Zo ja. is het. Zo is het leven herben. Ja. ja, uiteindelijk wel. Goed, Dorien van Rijsselberg is hier. Zometeen praten we over uh, natuurlijk over het afgelopen jaar en over uh, nu dat hij toch blijft windsurfen en of hij daarna nou een beetje blij mee is. Zit hij te lachen in de studio, net terug uit Bali, mamma ben je bruin. Dankjewel. Ja, uh, was het een compliment? Ja, het was een compliment. Jazeker. Jack van Gelder heeft zijn haar goed gedaan. Mhm. Mm dank. Hetzelfde kapper als even. <laughs> ja, ja, dat viel me al op, ja. ja. ja. Ah, masker. ben de Zo meteen de tafel voor heren, eerst Anouk Thijssen. BNM.